Um, ik vertel in het begin heb ik een proloog, maar dat zal ik niet vertellen waarover dat gaat, dat zullen we wel zien, een klein, pro klein proloogje en dan vertel ik eigenlijk over mijn kinderjaren, natuurlijk vertel ik niet zo de domme dingen, of allee, de gewone dingen van het leven maar mijn innerlijke weg, dus van als kind, hoe dat eigenlijk begon Als kind had ik al een enorm verlangen naar God, dat was gewoon zo, ik ben zo geboren en dat is dus heel mijn leven doorgelopen als ik dan in de jeugd, bleef dat ook zo, maar ik zat wel met één groot probleem. En dat is de doodsangst. En dat is zo om te zeggen, maar normaal als je gelooft, zeggen ze dat, dat je geen doodsangst moet hebben, maar dat is dus mijn geval niet. Dus die doodsangst is familiaal, komt van mijn vader, mijn, mijn grootmoeder enzovoort. Dus dat was een enorm probleem voor mij. Hoewel dat je dat aan mij niet kon zien, je ben een vrouw en perfect. Maar ik zat er wel mee. Dus ik had daar nooit kunnen een oplossing voor vinden. Ondertussen dan, uh, met ouder ontmoette ik dus, uh, deze Cheramie hier, Dat was een, uh, een botsing direct, want uh, hij was en hij was heel overtuigd en ik was geloven en zeer overtuigd Dus dat was een spel, in het begin konden we daar helemaal niet over spreken Dus hij liep maar achter mijn gat, maar dat wist niks uh, ik, ik kon er met die man niet spreken, dat ging niet he. Tot op een keer, dan ik zeggen, als dat zo'n beetje zou moeten voortgaan ga daar iets goed aan doen he en op een keer moest hij, dus hij was toen 18 en ik was toen 17 moest hij een reis maken naar Italië met een groepje, zijn eerste concertreis eigenlijk, zijn serieus concertreis en ik dacht, het is nieuw of nooit als die man zou voor mij gemaakt zijn en nou, wij zouden kunnen op elkaar passen, wat dat er niet naar uitzag, dan zal ik hem een boek meegeven op die reis en dat was een, een boek waar de steden die hij ging bezoeken in Italië vermeld stonden Maar dat was een boek dat was eigenlijk een bekeringsverhaal, van Pieter van de Meer de oude mensen Oudere mensen, excuseer, toch, een beetje <lacht> nog weten Pieter van de Meerdewalcheren, en dat boek heette Mijn Dagboek en dit is dus eigenlijk zijn bekeringsverhaal aan de hand van zijn reis door Italië, en dus die steden waar ze wat naartoe ging dus ik heb dat vol hoop meegegeven aan hem ik zei je moet maar eens kijken waar dat gezeidstandaard van die. dus hij had wat papiertjes voor de steden waar hij kwam en het wonder is gebeurd mijn eerste telefoon, in die tijd waren nog geen GSM's, ik was een hele telefoon. Eerst telefoon na zijn reis, want ik heb verder die reis niet gescoord van hem. Tot tranen toe bewogen door dat boek. En voilà, eindelijk was er een overheid gekomen. Dan zijn we ook Pieter van der Meer gaan bezoeken. We zijn veel bij hem geweest. Dat neemt een beetje plaats in mijn boek, omdat die figuur van Pieter van der Meer zo ingrijpend geweest is. Zowel in mijn leven als in zijn leven. Dat ze zo'n uittreksel uit een van zijn boeken, dat hij al 80 jaar, daarin gezet heb. Dan heeft Sigismaltij zich beslist om zich te laten dopen. Hij is dus christen geworden. Pieter van Meer zijn dooppeter. En mijn moeder zijn meter. Dan zijn wij getrouwd. We hebben dan onze kinderen gehad. En hier in Assen zit dat allemaal opgegroeid. En dat was hier zo plezant. En mijn werkvloer staat daar ook. Dus dat was hier zo plezant. Ze heeft dat allemaal meegemaakt. Oh, dat spel. Met die vijf kinderen. Dat was het zo. <lacht> en, um, dus, uh, maar altijd die vraag, dat verlangen naar God. Dus ik heb in mijn jeugd. Boeken gelezen van al die heiligen. Vooral Theresa da Villa, Therese van dieu, Ruisbroek, uh, wie allemaal nog, uh, Franciscus van Assise was ook stapeldochter. Ik had dat allemaal zomaar veel verlangen gelezen, maar nooit kon ik komen daar waar dat zij waren. Dat was alsof dat, dat zij begenadigd, dus zo waren ze begenadigd, maar zo van ik kan daar nooit komen. Dus ik las maar en op het moment dat hij leest, hij de gisteren, Van is het weg en hij komt. daar niet, Waar is die god? Waar is dat eigenlijk? Dus dat was mijn eeuwig probleem, ik wil dat geheim van die heilige, ik wil dat kennen. Maar ja, ik vond het dus niet, en ondertussen is dus hier de muziekschool en mijn papa geen om met tricks en wat is het allemaal. Dan op een bepaald moment, op die banden naar wij staan, dan op een bepaald moment dus, um, beginnen de kinderen uit te vliegen en dat is dan zo, niet alleen voor een vrouw maar ook voor een man, want doordat de kinderen uitgevlogen zijn heeft hij wel het initiatief genomen voor zo'n instrument te bouwen, en bij mij is het, was als ik kinderen nu ga ik me eerst met dat bezighouden. Die dood. Waar komt die? Waarom is dat? Wat kan ik eraan doen? En dat verlangen naar die God. Dus ik ga eraan daar, ga beginnen. Dus dat gaat niet van vandaag op morgen. Ik moet je er voorstellen. Mijn eerste voorstel, aan, zie je wat was. Dan je wat voor mijn vijftigste verjaardag. Zou dat interessant zijn? Op Pergrimage gaan naar Santiago. Ik had de chance dat ik de man dat hij zo graag een beetje avontuurtje ziet, En hij zei daar ja op Dus ik was heel blij, dus we hebben voor mijn vijftigste okay. verjaardag Onze eerste Compostella tocht gehad met de rugzak uh, En dat was zo'n revelatie, maar misschien had jij daar een beetje meer over Ik Kan ik het niet alles vertellen? Ja. En dan, uh, dat was eigenlijk al een soort herbronning Want als je rond de vijftigste zit dan zit je eigenlijk al een soort crisis in je leven Er is ja? dus een heel stuk voorbij, maar waar sta ik eigenlijk, waar ga ik naartoe? Dus, dat was een begin. Daarna heb ik dan mij begonnen te interesseren. Ik had dat vroeger ook al gedaan, maar ik kwam daar nooit toe. Niet echt toe. Ik kon dat niet begrijpen. De andere wereldreligies. Ik snapte daar niks van. En dan heeft iemand mij aangeraden om de Monnik en de Filosoof te lezen. Dat boek heb ik gelezen. Dat was zo verhelderend. Ik had er niks meer over. Zeg maar anders gaat ik er morgen nog. Dan het tweede boek over boeddhisme. En dan het tweede boek dat ik heb gelezen. Is de Tibetaanse boek van Leven en sterren Van So Poche. Dat was voor mij. Een, een, een revelatie. omdat dat dus het eerste boek was want ik had enorm veel boeken over de dood gelezen met, met dat probleem dat, dat mij een antwoord gaf waarom en van waar het komt. Hij zei doodsangst komt omdat je gehecht zijt aan je ego, aan je individualiteit aan wie dat jij denkt dat je en dat je alleen maar dat zijt." en hij zei dus, als je je daar leert van te onthechten van dus dat, dat uiterlijke feiten en als je dus komt, tot je innerlijke, dan gaat alle doodsangst weg. En daar is maar één methode voor, zei Hij, dat is meditatie. Dat is eigenlijk zen-meditatie, een soort zen-meditatie. En, dus ik heb, ik heb dat boek gelezen, ik was daar zo van onder de indruk, omdat ik nooit, al die boeken dat ik gelezen had, en ook mijn zeer geliefde Jezus, kon mij nooit aan met dat probleem van die doodsangst. En toen, zo zei hij een volgeling van Boeddha, zet mij toch wel op de spoor en ik heb gezegd, het is nu of nooit dus ik heb gezocht om een goede plaats te vinden om meditatie aan te leren want ik dacht, als ik alleen op mijn kamertje ga zitten dan wordt een flutsie dus dan ben ik op zoek gegaan en iemand heeft mij aangeraden om daar een cursus voor over te volgen bij de Sisters Jensers in Holland, juist boven de ik de, ben boven de grens in Zundert die die paarders, dat was twee dagen en een half cursus, hebben gezegd, uh, je komt hier voor jezelf. Meditatie is iets wat je voor jezelf leest, dus leer, le uh, leert, dus we gaan geen contact met elkaar nemen. Niet spreken, ook niet tijdens de maaltijden, geen boeken lezen, alleen dus bezig met dat. Dus ik ga daar nu niet meer over zeggen, maar eigenlijk is zijn meditatie, het fundament van zijn meditatie is eigenlijk dat je... Probeer te leren, uw gedachten stil te zetten. Maar je moet tante proberen. Dat kan ik u verzekeren. Dat gaat nog geen seconde. Hé. Dat is ongelooflijk. Van de ene komt de Dus dat is, dat is een enorm lange weg. En die paters hebben dan gezegd: ja, er is maar één uh, methode om dat te leren. Dat is oefenen. Elke dag, elke dag, elke dag, elke dag. dus. Elke morgen zit ik op mijn bankje en doe ik dat. Elke morgen de stilte. Het eigenaardige is dat dus die stilte. Zo voor, voor ons alle twee, want zie je, ze hadden dus dan twee jaar later ook oh, begonnen, heeft dat gezien, wat nou effect dat op, had ook men, hij vond dat ik dus waarschijnlijk Dat een beetje beter was voor hem, en, dus hij hoefde, hij dacht, allee, nee. <lacht> ik ga dat ook een keer beginnen. Nee. En dus, maar wij, bij, bij ons twee is dat wel zo, dat is het zwijgen, ons heeft leren spreken, want ik zou dat tien jaar geleden ja. niet geducht hebben, ja. allee, of niet gedaan hebben, of, daar zo openlijk bloosje kunnen. Dus, dan kwam ons een tweede Camino, dus dat was met de ezels, maar dat is een, een foto gezien. Met de ezels en een hond en twee vrienden van ons ik ga daar niet te, te diep op in gaan. Maar voor mij is dat een, een kentering geweest in mijn leven. Omdat na één maand van moeilijkheden met die ezels, het was een spel, maar ik had het ook allemaal niet verteld. Het was een enorm spel met die ezels. Dus wij waren altijd dood op en het was altijd tippend worden. Het is ons boek. Gaan. En dus euh, dan, euh, de moeilijkheid was zo groot. Ja, ik had ook maar één boek meegenomen. Want, ja, en weer en ik was hier terug dat de, de ezels Maar dan Maar je kunt niet heel uw pakken. Dus één boek hè, voor drie maanden. En ik had gekozen de commentaren op de Bhagavad Gita. Dat is het lied van God, dat is een Indisch, uh, in, Indiaans, allez, eigenlijk een hindoe heilig geschrift. Ik had dat meegenomen, ik dacht, uh, dat was de steen door Baba. dat is iemand die, die met één eenvoudige woorden die, die, die op de weg zijn, naar de opening van God die in je hart is. En dat was dus mijn, mijn verlangen, die heiligen die hebben, dan maar ik raak er niet. Dus dat boek had, had ik mee. En dat boek heb ik daarmee geoefend, dat is iets enorm geworden. En op een, op een, op een avond, tijdens mijn meditatie, heb ik dan voor het eerst in mijn leven, dus na zoveel jaren God in mijn hart ontvangen. En daar heb ik geen woorden voor, ik kan het dan nu u eigenlijk ook niet zeggen. Als ik dat zeg, zou erbij beginnen wenen. Maar dus, ik heb dan maar gedacht, ik zal dat gewoon doen, lijkt ik zal nog een gedichtje zijn, Misschien dat je het kan verstaan, maar het zal hem iets gemakkelijker zijn, denk ik, dat van Trix, want dat was wel heel moeilijk dat zijn naar je. dus uh, het, Misschien, maar, misschien vind jij het ook Het is dus eentje van Augustinus. Gewoon dus om uit te drukken wat dat eigenlijk is. Dus Augustinus heeft geleefd in de vierde eeuw, hè. dus dat is heel lang geleefd. Veel te laat, schoonheid, heb ik jou lief gekregen. Wat ben je oud, wat ben je nieuw. Veel te laat, heb ik jou lief gekregen. Binnen een wei was je, maar ik was buiten. En ik zocht jou als een ziende blinde buiten mij. En uitgestort als water, liep ik weg van jou en liep verloren tussen zoveel schoonheid, die toch niet jij is. Toen heb jij geroepen en geschreeuwd, door mijn doofheid ben jij heengebroken. Oogverblindend ben jij opgedaagd om mijn blindheid op de vlucht te jagen. Deed jij. En ik haalde adem. En nog snap ik naar adem en naar jou. Proeven deed ik jou. En nu honger dorst ik naar jou. Mijn lichtgeraakte ja. heb jij doen ontvlammen. En nu brand ik lichterlaan naar jou. Een, in mijn boek, daarom heb ik het ook mee heb ik dan eigenlijk om dat uit te drukken uh, het is een, een gevoel, ja wat is het? het is een, het is een ervaring van God in je lichaam Gildegard van Bingen heeft dat zo getekend en ik heb dat in mijn boek absoluut willen ze gezegd dat is zoiets ongelooflijk ik had een keer van mijzelf, voor mijzelf dacht ik hier zou dat dus tekenen wat dat is en ik had dus gewoon, nou, zo gezegd, ik kan niet goed tekenen zo. mijn kop en mijn, also, mijn daar zo zetten en ik had hier zo, lijkt een soort zon met stralen gezet. En dus jaren later zie ik dus dat van ieder hart van dingen en ik zeg natuurlijk, dus zo is het, het is ongelooflijk veel beter zij heeft dus gewoon zo met uw verstand erbij, niet alleen uw hart maar uw verstand en uw hart, alles, en dan de dus straal ik zeg natuurlijk, dat is veel beter in uw hart, jij kunt dat beter dus ik wou absoluut dat dat erin stond. ik was heel blij dat Lano zo sympathiek was om dat te doen na al die schone verhaaltjes heb ik nog iets heel raars in mijn boek, je zult verschieten ik heb dus ook de, levens, de levenscirkel in mijn boek genomen van een boek geschreven door Hayo Bansap en dat gaat over de 22 kaarten van de grote arcana van de tarot dat zijn dus de tarotkaarten. dat zijn eigenlijk de kronkelingen die je op je levensweg neemt, die jij dus beschrijft en ik ga ook even die cirkel tonen het is natuurlijk een beetje klein zo van ver, maar als je allemaal een boek koopt, dan, dan heb je het he. ja. <laughs> Dus dat is die levenscirkel. En op die levenscirkel, beginnen we dus hier, die kaarten staan rond de levenscirkel. En we beginnen hier, we worden geboren uit God, enzovoort, enzovoort. Ik ga dat nu allemaal niet zeggen, onderstaan we hier morgen nog. Maar het belang, een van de belangrijkste kaarten, was deze, de hangende. En die cirkel is dus in twee delen verdeeld. Het de bovenste deel is de, is, is, is, is de mannelijke weg, dus we, we, we worden geboren, we groeien op, we zetten uit, dat is het mannelijke, we worden sterk, ons, ik, moeten we, we, we leren, we studeren, we leren goed en kwaad kennen, zo, we ontwikkelen ons, dat is de mannelijke. En als je dan hier bent, dat is het bovenste, we noemen dat ook de dag, dan begint de nacht en dat is de vrouwelijke weg. Zou je vroeg is veel moeilijker dan de mannelijke weg. Het is een ramp, maar het is zo. En dus de, de eerste kaart op de vrouwelijke weg, dat is de kracht. En dat is uitgebeeld door een vrouw en een leeuw. En dat is eigenlijk de ontdekking in onszelf van dat we niet zo perfect zijn als dat we dachten. Dat we dus allemaal een zwarte kant hebben. En, dus en dat we leren die zwarte kant zien, maar die met liefde benaderen. Dus dat die vrouw beladert, benadert met liefde die in een leeuw. Dus mag ik ga dat nu niet allemaal vertellen, maar de belangrijkste kijk was dus de hangende. De gehangene eigenlijk. En dat is dus een man die met zijn hoofd naar beneden hangt, hij is gebonden aan een kruis. En dus, als hij met zijn hoofd naar beneden hangt, heeft hij ook een aureoel rond zijn hoofd. Dat is eigenlijk het goddelijke dat beneden is en het aardse boven, maar dat is dus omgekeerd. Dus meestal was je rond de vijftig tijd, als we dus naar de Camino begonnen, ik was al <coughs> aan het omkeren, ik stond daar rechts. En dat is eigenlijk heel interessant. In dat boek zijn ze, ofwel zet je je opzettelijk in die, in die houding, ofwel gaat het zonder dat je het weet. En heel veel mensen blijven daarin. Ze vinden dat zo gemakkelijk, hangen te zijn, niet meer moeten denken, gaan niks pijzen. Ze blijven hangen voor de rest van hun leer. Als je zegt, ja maar ja, ik, ik ben nu al oud en, en de dood staat voor de neus, ze, dan moet je niet aan pijzen. al oh, die dingen, moet allemaal niet aan pijzen. Ah, oh, we blijven hangen, we gaan niet denken, het goddelijke uh, beneden ja en taart gebogen, we gaan niet weer pijzen, we gaan niet weer pijzen, we blijven hangen maar als je een beetje meer wilt, zoals ik ja, dan, die kaart, eigenlijk je erachter. die heeft uitleg, hoe dat in elkaar zit, ik ga het maar niet uitleggen maar de volgende kaart is de kaart van de dood dus, op de camino, die twee caminos die we gedaan hebben zat ik in de hangende en ben ik uit de hangende gegaan, denk ik maar dan moest ik door de dood voilà, daarmee heb je een ideetje we moeten maar studeren in de boeken en als je het één interessant vindt, dan koop je dat boek. Ik heb er, de, de dingen staan erin, die gegevens langs achter, Dat is een ongelooflijk boek als je iets van je leven wilt Ja, Dat moest ik bijna sterker in wij geweest. Zit dat hier? Waar is het goed? Oh ja, dan is uh, dus die ervaring van God in mijn aard heeft eigenlijk zoveel veranderd dat ik dan opnieuw ben beginnen die mystiekers te worden. En dus nu ben ik.. Nou, ik ben daar nu alleen maar nog daar mee bezig, ik heb ook geen romanen gesmeerd De meneer van de winkel weet dat niet, want dat hier ik aan dat is altijd een serieuze lectuur, Op een stelling, dus. op een ja. stelling, dat is altijd op een stelling ja. Dus zo ben ik dan teruggekeerd naar mijn eigen traditie, de christelijke traditie en iemand die mij zeer beïnvloed heeft, die ik vroeger niet kende, is Meester Eckhart Dat is ongelooflijk in verband oh. met hoe dus je naar God kunt kijken maar dat is allemaal veel te lang Dus... Uh, mijn boek eindigt u eigenlijk met de, de parabel van de verloren zoon. Omdat uiteindelijk, mijn doodsangst had mij altijd afgehouden van die god. En ik vind eigenlijk dat ik dan dus eigenlijk weggegaan was van mijn vader. Van God de tijd, mijn vader. Ik was eigenlijk weggegaan, maar ik wilde niet weg gaan, maar ik was wel weg. En dus nu met de meditatie, dus de watservaring, en die is En ik vind dat, voor mijn nu lekker verloren zoon, ik heb mijn vader teruggevoerd. Voilà, dat was het. Mm. We gaan nu nog een eertje spelen zien. Onder ons twee, he, maar. Ja, het is een eentje genoeg. Ik weet dat eentje genoeg, anders worden die mensen hier niet. Ja, ze moeten We hadden gedacht drie stuks. Maar het zijn kortjes. He. Weet je? Als je wil.